Renate Kok met het NOS Journaal. Rusland en Oekraïne gaan per direct beginnen... met onderhandelingen over een staakt het vuren. Dat meldt president Trump op zijn platform Truth Social. Oekraïne heeft het niet bevestigd. President Poetin zei dat Rusland bereid is om met Oekraïne te praten... over de uitgangspunten van een vredesakkoord. Trump belde twee uur met Poetin. En volgens Trump verliep dat gesprek erg goed. Hij zei ook dat het Vaticaan de onderhandelingen zou willen organiseren. Voordat Trump met Putin belde, heeft hij ook president Zelensky gesproken. Na het gesprek met Poetin... werden ook de Europese leiders op de hoogte gebracht. 22 landen, waaronder ook Nederland... roepen Israël op om onmiddellijk humanitaire hulp toe te laten in Gaza. Israël meldde vanavond dat de eerste noodhulp... in bijna drie maanden tijd in Gaza is aangekomen. Het gaat om vijf vrachtwagens met hulpgoederen. Volgens hulporganisaties is dat bij lange na niet voldoende. De politie heeft in Utrecht 49 mensen aangehouden die een gebouw van de universiteit daar hadden bezet. Tientallen demonstranten waren rond 1 uur vanmiddag het pand binnengedrongen. Ze eisten dat de universiteit alle banden met Israël verbreekt. Volgens de universiteit was er sprake van verstoring van het onderwijs... en kon ook de veiligheid niet gegarandeerd worden omdat beveiligers het pand niet meer inkonden hulporganisatie Amnesty International is verboden in Rusland. Het Kremlin heeft het aangemerkt als ongewenst. En dat betekent dat iedereen die met Amnesty samenwerkt strafbaar is. De hulporganisatie is vaak kritisch over de mensenrechten in Rusland. In Eindhoven zit de huldiging van PSV erop. Het stadhuisplein is inmiddels weer leeg en mensen gaan nu richting station. Tienduizenden supporters waren naar de stad gekomen om het landskampioenschap van PSV te vieren. En ook de tour met de platte kar mee te maken. Tijdens het feest werd er ook volop vuurwerk afgestoken. De EHBO zegt inmiddels zo'n 37 mensen behandeld te hebben voor lichte brandwonden. Het weer, ook vanavond nog zonnig. Komende nacht in het noorden, kans op mist. Temperatuur daalt naar een graad of 9. Morgen opnieuw veel zon en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op tv, radio en internet. ZFM. Met nu. Jouw keuze. ZFM.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 twee uur van deze zestiende aflevering van Play It Loud Live... Een van de vier thema-uitzendingen waarbij ik elke maand aandacht heb voor de band achter onze favoriete muziek. En waar jullie door middel van de biografische interviews die ik met ze heb, alles te weten komt van mijn steeds wisselende gasten. En vanavond heb ik de eer twee van de vijf heren gitarist en tweede vocalist en gitarist Maarten Hensen. Nee, sorry, ja, ja, Maarten Hensen en uh, vocalist Pieter Slinks. Ja, van ja. de uit Harlem omgeving komende hardcore band De vragen. En Met hen heb ik het, het eerste uur uitgebreid gehad over het ontstaan van de band, hun belangrijke... Invloeden, de vele shows die ze hebben gegeven. En zijn we helaas niet toegekomen aan hun debuut-EP. Maar die gaan we nu in de tweede uur draaien. This is why we do it. Die dus in zijn geheel gedraaid gaat worden. In dit tweede uur gaan we het uiteraard ook hebben. zoals beloofd over hun nieuwe komende tweede EP. Echoes of Resolve. Heren, nogmaals bedankt dat jullie zijn vanavond. Super gezellig en bereid te... ...zijn om hierover te komen. Vertellen oh, we vanavond. Zeker. Ja, ja. Marcel. Ja, gezellig. Ja, graag gedaan. Ja, top, zeker gezellig. Ja, top man. Uh, om meteen even met de deur en huis te vallen straks over jullie EP. Uh, mogen jullie ook al vertellen wanneer de nieuwe EP uit gaat komen? Uh, we zijn... Uh, in principe is de EP klaar. Artwork okay. is klaar. Ja. Uh, titel is klaar. De Echoes of Resolve. Mm -hmm. uh, Artwork hebben we al voor, uh, voor zeg maar, de verdere release. We hebben twee nummers eerst uh, al gereleased. Ja. Die gaan we straks horen inderdaad. Ja, die gaan we zo horen. Dus die mm -hmm. zul je zo dan uh, voorbij horen komen. Uh, met eigen dedicated artwork. Die hebben we al, uh, al uitgebracht. Uh, nogmaals bedankt voor de taart. Ja, Fucking vet. Graag om, gedaan. Ja, op lekker taart. ook. Ja, ja, echt heel ja. lekker. Nou, mooi om te <laughs> horen. Vet. Graag gedaan. En, um, ja, we zijn bezig met, met een hele, heel gaaf concept. Iets dat zal waarschijnlijk gewoon in Haarlem zijn. Ja. Met wat meerdere bevriende bands. Oké. Okay, ja. En dan, ja, dan wil ik uh, ook willen er, we een uh, soort ja. release gaan doen. Dat is nog oh, in nee. de planning, datum ja. is nog nader te bepalen. Oké, okay, top. Ja. Maar sowieso met, met een beetje oké okay weer. Dus of in, in het najaar en anders. Uh, ja, ja, misschien eind van de zomer en anders najaar. Oké. Okay. Maar we zijn wel met iets, iets bezig en het wordt weer. Uh, uh, de shows van onze Vals zijn serieus. Ja. Een vet, gaaf uit je plaat, maar ook wel een beetje een feestje. Ja. Nou, dat moet dus, uh, sowieso worden. Ja, ja een precies. feestje moet dat sowieso worden. Ja, ja. ja. Nou, maar goed. Dus, uh, nou, daar gaan we het zo direct nog even uitgebreid over hebben. We gaan even terug naar jullie uh, debuut EP natuurlijk. This is why we do it. Uh, we hebben daarvan net uh, de eerste twee nummers gehoord. Fred Lines, dat duurde maar 1 minuut 37. Dus ik heb er gelijk even een tweede nummer achteraan geknald. En dat was de uh, uh, titeltrack. Uh, ja, de titeltrack inderdaad. Dit uh, is. Uh, Where we do it. Um, nou vertel, um, jullie um, hebben drie songs opgenomen, dus um, ja, geen tien minuten muziek. Uh, Vandaar, van waar de keuze eigenlijk van zo weinig nummertjes. Zo weinig. Ja, toen, uh, geest, we, ja precies. We Negen minuten. pas oh, Was er niet meer. voor uh. <laughs> hardcore. Ja, <laughs> ja, oké, dat is waar. Dat is wat typisch hardcore, inderdaad. Ja, ja. Nou, ja, er waren niet was... meer nummers geschreven destijds. Ja, een ep -tje. Een EP ja. is drie. Vier. Ja, Ja, meestal vier, vijf. Ja, ja, ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. Ja. Ja, ja. Nou, ja. Ik denk dat we niet meer hadden toen. We kregen toen het aanbod van, uh, van Laurens Keizer, die, uh -huh. die inmiddels uh, zelf uh, ook heel erg uh, in de muziek hard aan de weg gaan timmeren is en ook nog geluid doet bij C-punt in hoofddorp. Ja. Supergoeie super geluidsman. Kregen we een aanbieding om uh, in de toenmalige studio volgens mij gewoon even een paar nummers op te nemen. Was het niet in de rockmunker, in boe, ja, ja, ja, zoiets. En toen ja. kregen we een aanbieding van: ja, wil je dat even doen? En ja, de nummers die er toen het meest klaar voor waren, zeg maar om op EP-niveau, gewoon iets. Dat, dat, dat was het. Hadden we andere ja. nummers in de set? Ja. Maar dat waren nummers die we nog niet helemaal zo strak in de live of wat dan ook hadden. Of nummers van voorgaande bands. En ja. We wilden echt nieuwe dingen opnemen, toch? Ja, maar voor, was dat niet die, die, die keer dat, uh, dat uh, Erik uh, Red Bull had gedronken? Oh ja. En iets, oh ja, hoe zit je snel in, in de te snel. Godverdomme, moeten we nu achter jou aan? <laughs> ja. Ja, die, oh, dat, oh ja, oh god. Dankjewel, en, Erik. Ja, wij namen ook zonder kliktrack. Ja. En ja, Erik die werkte in de horeca. werkte toen in patroonaat En die had nachtdienst gedraaid. En, uh, nou, die moest de volgende dag even de platen indrummen. <lacht> die, die, die ging boeg, Die ging... Uh, ja. En dan moet je ook niet niet te... je ja. moet tegenaan werken. Ja. Ja. Oh, ja. Dus, dat was, uh, dus misschien had die plaat wel gewoon bijna 18 minuten kunnen duren. <laughs> ja, precies. Nee, die die was, het was bronken, een ja. combinatie van uh, we hadden niet superveel nummers die nee. van onszelf een origine waren in die nieuwe bezetting. Mm -hmm. Dus we kregen wat studio tijd waar we wat kregen. En we hadden gewoon weinig tijd. Dus we van nou, oké, okay, dat gaan we doen. En ja weet je, toen is ons wel live ding ontstaan. Oftewel. Shows op shows op ja, shows, tours precies. op tours, op een gegeven moment internationaal. Ja. En ja, we hadden, ik, ik ben wat dat betreft... Ik was altijd heel lui. Mm -hmm. Als... Ja, weet je, we hebben toch niet meer nummers. We hadden acht nummers in de set. Ja. Een half uur, drie kwartier. We spelen toch live? Dat was een beetje de... Weet je, live, daar gaat het ja, om. En precies. Ja, later zijn we wel gaan nadenken. Ook met andere muzikanten in de band. Van We willen mm -hmm. toch meer schrijven, meer doen en... Uh, toen ja. Nou, ja. kwam corona voorbij, hebben we ja. ook weer heel weinig gedaan. Dus dat ja. het nu toch ja, weer een EP wordt. Doen of zo. Inmiddels zijn we drie, vier jaar verder. en uh, ja. Liggen er wel weer nieuwe nummers op stapels. en zijn wel nieuwe ja. dingen aan het doen. Uh, maar, uh, ja, weet je. Dan. Eerste jaren was het alleen maar spelen, spelen, spelen, spelen. Daar lag de nadruk meer op, zeg ja, maar. Eigenlijk, Eigenlijk wel, ja. Toeren, ja. vooral ja. ja, we uh, naast bekendheid en, en lol uh, ja, ja, en, maken. Ja. Uh, studiotijd, is, uh, uh, dat, dat kost, on het kost ons gemiddeld vijf jaar om in de studio terecht te komen. Ja, oké. Okay. Dus of uh, je gaat een jaar met, of een half jaar met nummers aan de gang. Ja. Of je krijgt aanbiedingen mm, uh, om, om, doen om doen. naar Tsjechië ja. uh, te gaan. Of ja, zo. precies. Dus ja, dan dan dat is de keuze voor doen. jullie snel gemaakt <laughs> inderdaad. Ja. Ja, <laughs> met <laughs> z'n allen de bus in. je gaat op voetbal of gaat skiën. Wij ja, springen met twaalf gekken en bussen in met ja. een krat bier. Ja. Ja. Vakantie, zeg maar. Ja, ja. Ja. Muzikale vakantie, ja, ja, zo maar vakantie. vakantie. Ja. Ja, We ja. hebben altijd bevriende bands meegenomen op ja. tour. Elke keer als, als wij iets aangeboden hebben. Oké, okay, gewoon maar één show aangeboden hebben. Ergens dan... dan, dan ik, heb best wel, ik heb ook nog een tijdje een boekingsbureau gerund. Dus toen nou, nou, nou, dan doen we daar een showtje en dan doen we daar een showtje. En voor het ja. eerst hadden we altijd bevriende bands mee. Ja. Ja. Uh, van, van ja, voorgangers van loyalty en zeer tot, uh -huh. uh, tot uh, ja andere ja, weet ik veel mannspleek Man de ja, regio ook vooral ja, ja, ja. ja en uh, heel gevarieerd want mannspleek is, is natuurlijk hele andere muziek dan wat wij dan weer maken maar ja, ja het waren goede en zijn nog steeds goede maten mm -hmm. ja ah, maar ja. dat is het leuke ervan, je ja. gaat paar dagen, een weekje ongeveer, mm -hmm. hè, ga je weg. Ja. Maar ja, eh, dan leer je elkaar eigenlijk nog beter, beter. kennen. Ja, te ja. Ja. Dan heb je ja. toch een bepaald soort band, band ja. opgebouwd. Is ja. Ja. En dit is zo leuk. Zo, zo. Er ja, is ja, niks zo leuks als wakker worden spoedend met een vreemde vre jongen die je niet kent. Ja. Ja. Oh, je gaat ja. toch in die ja. band ja. houden. Oh, dat ging wel leuk. Ja. Ja. Hey, goedemorgen. Hè. Goedemorgen. Of, oh, dit is een mooi verhaal. Wak wakker worden, eh, zeg maar, dat je drummer, zeg maar, alles aan het onderkotsen is van oh. heel veel gezelligheid in een mandje oh zonder plastic tasje erin. Oh jee. Dat ik dat het, dat Tijdens ging. het kotsen, oh mijn god, oh, oh. oh mijn god. En ik ging dat heel, ik ging dat, en, en ik maak geen geintje. Uh, je hebt in Tsjechië, heb je de uh, wereldkampioen ijshockey uit uh, ja. Liberec, waar we oh. heel vaak optraden. Uh -huh. En wij sliepen daar in het hotel van het hockey, ijshockeyteam, in het stadion. Okay. En uh, onze drummer waar heeft je uit geweest? Nou, dat kwam eruit in het rietenmandje. Dus ik pak heel snel dat mandje... en ik probeer dat zo half zeg maar, uit het raam uit te, te gooien. Van, nou, oh, weg, weg. En hij naar de wc... Nou, ik goot het eruit, dat ging goed. Maar door die geur ging ik zelf er ook achteraan. Wat? Ja. Wat? En de volgende ochtend, ik maakte volgens, volgens mij ligt het er nog. Nou, het, was, het was dus Co gewoon een, een restaurantterras. Uh, het was gewoon een terras, zeg maar. Alsof je bij de arena op het oh terras gaat zitten en alles onder de kot zit. Oh, wij zijn wat? heel snel, als morgens toen, heel snel afgebroken. Ja, we moesten ja. wel. Ja, we waren heel snel weg, dat weet ik wel. Dus heel, dat, heel ja, heel dat goed, zijn leukere ja. verhalen als... Ja, uh, mooi. Ja, studio ja, denk ik. Dat denk ik ook wel, ja. Het ja. is toch wel wat meer waard, ja. ja. Toch even terug naar jullie uh, studio opnames. Uh, we draaiden dus net uh, Faded Lines. Hè? Uh, ja. Een korte track. Uh, wat kun je me over deze song vertellen? Uh, in het ja, Faded Lines, <laughs> Lines gaat ja. eigenlijk over, een, uh, over een, uh, een, een vriend van mij... die uh, in meerdere leuk. oorlogen gevochten heeft... en ja. op een gegeven moment daar mentaal echt wel goed mee in de knoop kwam. Op een gegeven moment vervaagde lijn tussen... Mm -hmm. Wat is menselijk normaal en wat is onmenselijk? Kijk naar wat er op dit moment in de wereld gebeurt. Ja. Uh, probeer niet te veel politiek op je zinnen te gooien. Maar er zijn nee, bepaalde ja. landen die andere landen en andere, vooral kinderen iets aandoen. doen. Uh -huh. wat, wat is nou nog de lijn? Ja. Waar, waar, waar, waar ben je nou nog maar gewoon normaal ja. aan het bedenken? Ik verdedig mezelf of ik doe. En, dat, ik denk dat dat het meest politieke nummer is. Ja, maar hoe ver kan het gaan? gaan. Waar, waar stopt het? Is ja, waar, ja, waar stopt de grens? En die grens gaan we steeds over. We gaan steeds verder. Dus ja, het was eigenlijk uh, het gaat eigenlijk het was best, best wel een uh, ja. actueel nummer in die tijd. Ja, ja. ja heel erg. Ja, ja. en. Uh, Praten over. Nou ja, vijf, weet tien je, tien jaar geleden. De, dus. de, de, eerste, de eerste, zin van uh, uh, you, you, you never told me I was the only one that cared. Mm -hmm. Weet je, als je dus de enige bent die erom geeft, ja. daar begint het verandering. Begint bij jezelf. Precies. Weet je, ja. als jij er wel om geeft, uh, en ik doe wel eens, ik, ik, ik doe nog steeds wel vrijwilligerswerk. Mm -hmm. um, Mooi. Ja, ja, je ja dat is, dat is een beetje waar het nummer over gaat en uh, voor de ja. rest is het uh, een poging om wat melodie in die tering te brengen want ja. er zitten ja. twee akkoorden in die melodisch zijn ja heel, zeg je heel trots voor ja. <laughs> de rest <laughs> is het alleen maar 37 ja dank ja. ja. ja. ja. je snelheid en uh, wat betreft de, de titeltrack? track this is why we do it this is ja. why we do it dat ja. dus dat eigenlijk is al duidelijk do ja ik al. heel veel mensen of heel veel mensen uh, de, de een gaat er echt in mee, mm -hmm. en, uh, die zingt het ook mee. En, maar uh, we doen het ook gewoon voor onszelf, maar ja. ook gewoon ja, voor jullie: is het de misschien mensen, misschien gewoon ja, ja, de ja, fans, ja, maar, ja Dit is wat we doen. Ja. Dit, is, dit is waar we van houden ook, ja. weet je wel. En, uh, het is een uh, passievolle lied, eigenlijk. Ja, ja. ja dat, dat is het gewoon. Ja. En, uh, ja. En nou ja, wat de tekst ook zegt, ja, godverdomme, hè? er moet ook nog een stukje respect bij zijn. Ook, hè? En ja. Niet naar ons toe, maar gewoon voor ons allen. Alle. Ja. ja, precies. Want we ja. zitten het die wel in elkaar allemaal. Zeker. Ja, weten, ja, zeker. Ja, ja, zeker. Goed. Uh, de, de EP is inmiddels alweer tien jaar oud. Dus hè, ik had het net ja. al over actueel. Dit, uh, uh, hij kwam volgens mij ook in mei uit, kan dat? Is ja, ergens in mij, is hij ja. ook echt een extra Eish. tien jaar Ja, dat is wel heel ja. toevallig, ja, ja, dat is wel toevallig. <laughs> uh, In Jullie uh, 2DP gaat dan ook deze maand uitkomen. Is de verwachting of later? Oei. Nou, we hebben dus de dat... eerste releases gedaan. Ja. Uh, uh, we weten nog niet helemaal of we hem dan nu online ook releasen... en dan ook het artwork vrijgeven doen. Ja. Of dat we zeggen van, nou weet je, we willen dat combineren met die, uh, die release show. is mm -hmm. het natuurlijk wel qua timing iets leuker. Ja, dus Alleen dan, het dan moet, het wel, uh, moet ja. het wel snel bevestigd zijn, zeg ja. maar. Dus, ja, dus het dus zal wat later worden, waarschijnlijk. Ik denk dat het iets later wordt dan wordt mei. geen mei, nee. Oké. Okay. Ja, ja, ja, ik denk dat het net na de zomervakantie zal zijn. Want dan uh, ah, het zijn de bandleden terug en dat helpt als je een periode Ja, de, doet, ja. dat helpt. is wel Heel belangrijk. We gaan de zomervakantie in. Ja, de zomervakantie. ja. ja, ja. Weet je, en dan, uh, ja, weet je, dan, dan uh, hebben we gewoon wat meer tijd om het uh, te plannen. Gaaf aan te kleden, weet je wel. Dat 12,5 mm -hmm. jaar vest wat we uh, een jaar of drie geleden deden in Patanaat... hebben we echt goed aangekleed. Uh, ja. Praktisch uitverkochte zaal. Uh, in, je, in, je, in, in en we, zijn niet al, we komen niet allemaal uit Haarlem... maar Haarlem is wel waar we veel spelen... Ja. en waar we veel ja, zijn. En is is een van de mooiste zalen te, van, van Europa. Ja, dus, geweldig geluid ook. Ja, geweldig. Weer en de entourage. Ja. Nou, ja. Ik zal je het clipje sturen. Dat, dat ja. heeft Nicky van Metal Van Manel heeft mm -hmm. een clipje gemaakt. Uh, van, ik weet niet welk nummer. Een van onze ja, Live of Mission. Oh ja, Live of Mission. Ja, ja, daar dat hebben we, dat daar bestaat uit uh, ja, verschillende opnames. Van de ja, dat is vanuit die show grotendeels... Nee, ik is alleen maar die show. Mm -hmm. Een beetje ja. van mensen die steeds divend op een, op een opblaas-hai-krokodil ja. voorbij op kwamen. Ja, proberen te Ja, dan... да. surfen. ja, ja, ja, ja. ja. ja crowd surfen op een krokodil ja. en dat ja. soort gave dingen. En, uh... Maar hij staat ook op YouTube, als ja, ja, ja, het ja. goed is, hè? Ja, zeker. Dan ga ik hem even even checken, inderdaad. Dat was mijn vraag ook over, inderdaad, over die clip. Maar hoe is het, nee, als jullie terugkijken naar het hele opnameproces en productieproces van de EP, het geluid en het algehele resultaat van de EP, zijn jullie ja. daar tevreden over? Of ja, ik wel, wel, ja. Ja, ja, nou, ja zeker. Ja, uh, nou, van wat je eigenlijk uh, daarvoor hebt gemaakt. Mm -hmm. <laughs> <Ja>. <laughs> en je merkt gewoon. Dat je, ja, het kan altijd beter. Ja, ja. En ook als je terugluistert. Je hoort misschien altijd nog wel dingetjes. Maar in, in het algemeen. Ja, ik ben ja, ik wel zeker tevreden te over. Lekker vol Ja. ja. ja daar houden we van. Zeker. Ja. Dat was ja. Goed ja. Goed Goeie worden. mixen. Ja. Da, ja. Da, da, David. David. David, David. van, van Man and Spleek. Okay. Ja. Plug, plug voor onze buddies. ja. Uh, ja uh, David Haasleger. Die, uh, die heeft al een paar nummers in ons inmiddels opgenomen en mm -hmm. geproduceerd en gedaan. En uh, zo ook deze. Samen met Martijn en Emiel van Traanbaard en Engermachine. ofwel mm -hmm. ja. de familia. La familia. Ja, ja. La, familia. <laughs> la familia. La familia. Die hebben dan met name weer uh, uh, gitaar inspelen, begeleid en bas. Ja, mm -hmm. Hij heeft er gewoon een goed oog voor. En ja. uh, die... Tijdens, zelfs tijdens de opnames kan, oh, kan het nog wel een beetje veranderen. Van, ja. ah, doe het even zo, doe beetje het even bijna. zo. En ja. dat is het leuke eraan. Ja. Ik vind dat het leuke eraan ja. eigenlijk. Zeker. Ah, eigenlijk moet, vaak, je alles al, ja, eigenlijk ja. moet je alles weten en mm -hmm. klaar en doen. Ja. Mm -hmm. Maar ik vind het juist zo leuk dat je dan, nou ja, als je toch tijd hebt, ja, waar, oh, probeer dat eens, probeer uh, ja, beetje, oh, doe die uithalen wat langer. Ja. Ja. Of korter. Of doe even meer. Ja. <laughs> ja. <laughs> ja. Maar dat kan wel in één... We hebben één nummer waar Pieter... Uh, op het einde... Uh, ja, ah. dus, uh, Pakte hij net een tekst niet of net een dingetje. Dus. En dat hebben we erin gelaten. Dat was zo vet. Ja, ja. <laughs> dat het gewoon niet lekker ging. Dan ben je ja, ja, ja. eventjes gefrustreerd of okay. een beetje boos op jezelf. Ja. Je, nou, je begint met een N. Nou. En, en wat is dat? Ja, ja, volgens mij last time zit die. Last time. Maar okay, door het, het nummer dus niet 1 minuut 28, maar 1 minuut 34 is volgens mij. Ja, precies. Maar dat is dus juist dat het dan even niet gaat, weet je wel. Zijn er wel leuke dingetjes dat niet Blijft. En, uh, maar ja. Dat is dus het leuke, ja, als ik het even nog even kan zeggen. Ja. Je, hebt, uh, je moet even dat, doe even dat. Ja, ja. dat kan je wel zeggen, maar uh, ja, doe even dat. Oké, okay, dan doe ik dat. Nee, dat. Oké, ja, <laughs> ja, ik weet het nu. Nu weet ik het, nu weet ik het. <laughs> ja, en, dan, en, uh, en dan doe je ja. weer net even fout. Weet je. Ja. Ja. Het is te lang doorgaan tot het goed gaat uiteindelijk. Ja, ik <laughs> moet zeggen dat we met de zang dit keer echt lekker veel geëxperimenteerd en gekke ja, ja. dingen gedaan ah, hebben. Nou, ook wel van. beetje, ja. beetje echt uh, veel tijd aan besteed. Ja, ik, denk, ik denk gewoon puur omdat het een enorme. Uh, uh, het is een enorme setup om drums op te nemen, weet je wel? Mm -hmm. Allemaal, en dat is echt in twee dagen echt uh, vaak wel gedaan. Mm -hmm. Complimenten voor Erik, want je moet het maar kunnen ja. gewoon even ja. erin rammen. Ja, ja, ja. zeker. Ja. Maar dat is het juist ook. Kijk, ga je echt in een studio staan mm -hmm. en je betaalt daar grof geld voor, dan, dan moet je echt alles weten. Ja. Dan moet je gewoon alles doen zoals het hoort, wat ja. je al uh, geoefend hebt, wat dan ook. Je ja, moet het gewoon... Kijk, en daarin kan je, nog, kan je nog een beetje... beetje Afhaken. Je, dat kan ja, je ja, ook wel. Als je het gewoon met je vrienden ja. opneemt. En, en vergis je niet, David is wel echt een topproducer die ook gewoon echt voor BN en Vara werkt. Ja. Oh, uh, dus hij weet echt wel wat hij doet, maar ja, ja wel gewoon. Ja, het zijn gewoon je maten. Je hebt gewoon lekker vrije en lol met elkaar, een ja. biertje erbij. En uh, ja. En, uh, Whisky rijkt, op een je whisky, een heel, heel, heel klein whisky. Ja, als resultaat af is ja. Misschien nog een klein whisky. Ja, de, de drugs de komt wel voorbij hoor. Ja, ja, ja, ja. <laughs> <laughs> het, is, het is bij ons erger geworden in de oefenrij, Er staat gewoon een hele rij met whiskyflessen. En ik denk: dit is helemaal niet goed. Eengluis, dat moet wel rijden, weet je wel? Ja. En, uh, even terug naar jullie EP en uh, de release daarvan. Hoe is die uh, ontvangen door de fans? Door veel gezien? Oh, tot op heden echt ja. onwijs goed. Uh, ik denk onze eerste release was Live of Mission, denk ik dan. Ja. Die uh, goed ontvangen met het heel trashy en ook weer punkies, maar die ja, is wat langer. De, de, de eerste EP ook, sorry. Ja, de ja. eerste release van die, van die EP, die ja. is heel goed ontvangen, maar die, was wat, die is wat langer en uh -huh. zit ook wat meer... Ja, backtempo melodie in. de mm -hmm. Last Time is eigenlijk gewoon weer... die hebben we dan laatst gedaan. En ja, daar, daar, op onze socials kregen we daar... de meeste reacties... omdat het gewoon ja, de, 1 minuut 28... Ja, een stomp in je toren is... met een duidelijke boodschap. Ja, mm -hmm. maar en dat werkt. Dat werkt wel. En ja. Ik, ja, daar hebben we best wel goede re reacties op ja. gekregen. Mm. Het is ook waar... waar Steef want Dit is het laatste nummer... Mm -hmm. gaatje plaat, weet je hier, hier? is de tijd voor de cirkel, Of ja, de tijd van het podium. Dat ja, gebeurt bij dat nummer, zeg maar. Want ja. de laatste kans is om wat te doen. Eigenlijk wel, want daar is zoveel bij. Ja. Ja, want daarna staan wij bij de bar. Ja, precies. En niet bij de merch. Nee, nee, nee bij de bar. Nee, we zijn we, merch zijn we zo vergeten. Ja, oh, ja. Ja, ja. Nee, ik bedoelde eigenlijk ook jullie eerste EP, hoe die eerste ontvang is ontvangen? Oh, ja, de allereerste EP. EP, ja. Ja, heel goed. Ja. Waarom is die heel goed ontvangen? Ja. Omdat we. Ja, sinds die meer dan 100 shows gedaan hebben, we misschien nog wel meer. Dus heel veel mensen... Op een gegeven moment speelden we echt 30-40 keer per jaar... wat voor een amateur hobbyband echt uh -huh. heel veel was. Ja. Terwijl die eigenlijk kwalitatief qua geluid... Minder, te minder te geluid. Ja. Uitermate teleurstellend... Ja, de teleurstellend. Ja. Ja. ja, dat sorry, sorry nee, maar het is wel zo. Je hoort ja. een wereld van verschillen. Ja, tuurlijk. Ja, je ja. hoort ja. wel echt goed als verschil. band natuurlijk ja. ook. Ja, maar ook ja. opnametechnieken, weet ja. je wel. We hadden niet uh, een DIY gecombineerd met een mic en een... Goede producer, het was gewoon van, ja, weet je, we maken een mix, oké, okay, ja. maar. dan vind je het al gauw gaaf. Ja. Ja, je moet het eigenlijk thuis horen, je moet het op je kop horen, mm -hmm. je moet het in je auto horen. Je moet het overal ergens horen, maar mm. dan, dan hoor je de, de gekke dingetjes niet. Nee. Nee. Later pas. Oké, okay. ja. ja, helemaal goed. Ja. Uh, we gaan uh, nog uh, luisteren naar uh, de laatste track van de eerste EP, Pure Failure. Ja. Uh, wat kunnen jullie, het langste nummer, ook van de EP trouwens. Uh, wat kunnen jullie me tot slot uh, over dit nummer mededelen? Oh, dat heeft een ja. super positieve boodschap. Zeg maar ja? heel makkelijk. Okay. Pure ja. failure. Als alles, alles echt helemaal negatief is. is. En er is er één maar één weg. Dat is omhoog. Alright. Ja. Helemaal ja, goed. Nou, ja. Dat ja. is inderdaad positief. Het is heel simpel. Het is heel, heel simpel. simpel. Ja. Ja. Gewoon vanaf nu. Je was zelfs gekut ja. ja. Rock de nou gaat het uh, alleen maar goed hier. Precies. Het kan alleen maar beter. Het kan alleen maar ja, beter. Het kan alleen maar beter Inderdaad. <laughs> dan gaan we er nu naar luisteren. Pure failure dus. En aansluitend uh, even kijken wie hadden we dan de trapped inside. Gaan we daarna horen. Ja. Weet het wel. Elke maandagavond op ZFM Standvoort. Ja, welkom terug. Trapped Inside hoorden we zojuist aansluitend uh, van Nonchalval natuurlijk. Ja, welkom terug uh, allemaal. Uh, wij uh, gaan het uh, nu ja. uh, hebben over jullie uh, nieuwe EP natuurlijk. Maar eerst nog even wat uh, over deze single, Trapped Inside. Uh, die is in 2021 uitgebracht tijdens de covid-pandemie. Ja. Aan de titel te horen haalde je de inspiratie denk ik wel uit deze zware tijd of niet? Nou ja, wat we net ook over hadden... Ja. Uh, uh, ja. Misschien is het puur toeval geweest, ja. maar ja, het komt er wel vandaan in ja. principe. Maar ja, het is wel iets wat, uh, wat, wat ook gewoon, gewoon in, ja, voor die tijd ook al speelde natuurlijk. Mm -hmm. ja, je, je zit soms in je eigen ding, weet je wel. In ja. je eigen problemen, mm -hmm. uh, frustraties. Ja. Maar... Ja, zeker met in die periode van... Uh, nou ja, uh, covid. Yeah. Ja. Uh, jezus man. Uh, Je wat is er allemaal niet gebeurd ja, allemaal precies. met elkaar allemaal. Je ja. Ja. Yeah. Dus kon dan niet oefenen, neem ik aan. Uh, mm, nee. nee, nee, hè? We, nee. We, we, we, we hebben we wel een of twee keer geoefend. Het is eigenlijk heel raar gelopen. We hebben toen... Ja. En of zeker keer het was er een uh, wat, wat oudere band naast ons. Want daar is echt iemand doodgegaan aan ja. corona. Omdat oh. ze met z'n zeven uh, of acht... Meerdere zelfs. Ja. Ja, in die oefenruimte. Dus ja. ja, dicht. Op, dus, natuurlijk niet super geventileerd. Hè. Het zijn nee. geen uh, tennishallen, zeg maar. Nee. Nee. Uh, en zijn er zijn wat, wat oudere mensen toch wel overleden ook. Ja, ja. Okay. ja. ja want je, je, mocht even, je, je mocht wel, geloof ja. ik, hè? Werd er gezegd, maar je moest afstand houden. Ja, uh, precies, af. ja. Uh, Wat dan ook speelde. Maar uh, dat was een. Was het niet een wat grotere band of zo? Je ja, het was, was een grote band. Zeven, acht mensen ja. met blazers en weet ik veel wat. Ja, en, uh, ja je zit dicht in op elkaar. Een, toch in een, ja. een kleine, ja. kleine ruimte. Ja, ja dicht ja. op. Ventilatie en blazers, was dan, ja. daar ook niet zo al, is is toch best. Is nog steeds nee. niet echt. Nee. nog steeds nee. niet goed, nee. Vang het is zoveel. Maar hoe kwam het nummer dan uh, precies tot dat? Uh, nou, de... De titel Trapped Inside, die uh, was een combinatie inderdaad van... Uh, oké, okay, je zit wel vast in je eigen mentale mm -hmm. uitdagingen, zeg maar. Yeah. Uh, en en het, het zit ook in de tekst, he. we're all trapped inside of our own minds. En mm -hmm. hoe kan je daar nou uitstappen als je negatief in het leven staat... of je ja. tegenslag ja. te verwerken. En mm -hmm. corona was een enorme tegenslag, ja. waarin we letterlijk trapped inside uh, zaten. Ja, wave after wave, dus elke, ja, elke golf keer ja. weer, elke golf keer, ja. keer ja. Elke moest je weer terug de lockdown, dan. ja. Yeah. ja. En het grappige is, normaal gesproken, in onze teksten sluiten we met een soort boodschap af. Maar die begonnen ja. we gelijk met van. Uh, weet je wel, Forever in this together. Dat mm -hmm. is ook wel een beetje hardcore natuurlijk. Hè. Het is, uh, ja. Een beetje ja, zo'n zo power-tekst. En ja. het is echt wel een, ja, uh, een uh, super lekker nummer. Want er ja. zit een partij dubbele B in. Er zit ja, een beetje echt. lead in van Lucas. Klinkt lekker. Ja. En uh, yeah. ja. Uh, echt een, en een release voor het eerst met nieuwe bandleden toen. Ja. En dat doen we dus niet zo heel vaak. Release. Nee. Ja, inderdaad. De maar nummer... het was echt wel gelijk. Dat uh, was echt heel vet. Doe het live ook heel goed. Hè? Ja? ja. Super trots op dat nummer. Nou ja. De, zeker een lekker nummer is het. Eigenlijk. De ja. fans zijn ook blij dat ze na zes jaar, geloof ik, een nieuw nummer uh, van jou hebben. Ja, je moet ja? wel geduld hebben. Bij ons. Ja, inderdaad. Ja. <laughs> ik kan zeggen. Ze zijn niet uh, productief <laughs> nee. uh, nou, ja, nou ja, toegegeven dat. Uh, uh, ja, Loopt niet altijd even, even het even, loopt niet altijd zo dat je denkt van... Oh, bam, ruimte nee, in, nee, klaar nummer. Nee. Uh, sommige nummers zijn nu met, met één of twee nieuwe nummers bezig. Zijn we echt al maanden, mm -hmm. zeg maar... ...oefenen en dan komt er een rifje bij... ...en dan een ja. breekje en een ditje en een datje. En, en het, gaat, is geen, uh, je dat, ja. het is geen... ...het uh, is geen Dragon Force of... Uh, nee, maar er gaat ook wel eens wat af. Het hele proces duurt natuurlijk uh, maanden. Dus ja, jaren. eigenlijk wel. Ja. Ja. Ik denk niet We're dat wij een band zijn... ...die man. ooit in, in de analogie gaan... ...voor de productiviteit. Nee, nee, nee. Product voor de, de kwaliteit, maar wel voor de kwantiteit. Ja, precies. Ja, da, de kwantiteit was slechte ja, precies. Nee. De, en de, de EP die eraan gaat komen, bevat hij ja. wel meer dan drie tracks? Nee, ook weer, ja, uiteindelijk dus vijf. Twee uh, zijn er al gereleased. Iets meer dus. Uh, uh, ja. ja, gelukkig. We hebben geluisterd naar het publiek. Ja, nee, ja komt eraan. Ja, Artwork is echt te gek. Ja. Het is gemaakt door Carlos I. Bodini, een hele goede vriend van. Uh, van Lucas, Lucas. Uit, Bra uit Brazilië ook. Ja. Okay. Uh, Hij heeft al vaker artwork voor ons gemaakt, zo over twee ook twee uh, shirt designs. Mm -hmm. uh, dus dat is, dat is echt wel. Uh, en, en dan uh, ja, uh, de aankomende na nog een laatste show die er nog aankomt, 5 juli ja. spelen we in Patronaat. Ja, daar wil ik het straks nog even over. Oké, okay. goed. Ja, daar sluiten we af. Mm. Uh, maar even wat betreft uh, jullie, uh, ja eerste single die uh, van de nieuwe EP verscheen, "Lie Over Mission". Jullie dat net al genoemd. Uh, die ja. uh, Videoclip die. Uh, uh, daarvoor uitgebracht is. Uh, hebben jullie in de tussenliggende jaren na de release van Trap Inside ook nog hard gewerkt aan de EP? Uh, nou ja, e eigenlijk wel oké. Okay. Mm -hmm. Veel nummers gewoon gebracht, gebra gedacht, gebra gedaan. Mm -hmm. En dan gaan we gewoon eerst in de live set. Ja. En eigenlijk gewoon dat live maken. En ook wel nummers losgelaten. Waarom ja. we zeiden, ja, weet je, we. Heeft niet zoveel nut om dat nou nog op te nemen? Want ja. we gaan dat live ook niet meer doen. Mm -hmm. uh, dus daar zijn we zeer selectief in geweest. En uh, daarvan cool. hebben we uiteindelijk gezegd: nou deze vijf. We hebben letterlijk met een stemronde... gewoon een excelletje heb ik toegevoegd gestuurd. Mm -hmm. ja. Mocht iedereen stemmen, cijfertje 1 tot 5... of een whiteboard of zo in de overruimte volgens mij. Ja. Uh, democratisch, van wat vindt iedereen het vetste in de band... en die vijf nummers zijn het geworden volgens mij. Eigenlijk wel, maar ja, dat vind ik wel weer grappig van onze band. Uh, we, we hebben allemaal wel ons eigen zegje. Mm -hmm. Maar uiteindelijk met dat soort dingen zijn we het best wel snel eens. Okay. Ja, dus dat duurt nooit lang. Dat nee. Fijn, dat zal altijd dat wel, wel, wel interessant zijn, ja. zijn, inderdaad. Ik vind ja. het wel apart eigenlijk, dat ja. soort dingetjes. Ja, uh, het, het is was... grappig. Je hebt wel, zeg maar, uh, Marijn die, vindt, die zoekt echt liedjes. Ja. Die wil echt een, een liedje met een intro en uh -huh. een, een, een, een versje oh, ja, ja, en een refreintje en een dingetje. Ja. ja, wat klopt En ja, intro, ja, ik ook, denk ja. dat ik meer van uh, nou, twee keer een vers herhalen en twee keer een refrein halen, en een outrootje gaan. Maar dat komt ook omdat als je uit metal komt, dan heb je wat meer structuur in liedjes. En als je uit hardcore komt, heb je wat meer... Kort en bonden. Ja, ja, ja. Als je elkaar elke keer daar een beetje in kan vinden. En uh, ja. tot de heden komt het allemaal goed. Hm. Uh, maar zeker wel nieuw, nieuw materiaal. Oké, okay, die gaan we ook nog uh, hopelijk kunnen draaien. In ieder geval één daarvan, dat is de bedoeling. Uh, ja, maar oh, eerst, uh, Ja, nog, of a nog mission. niet eerder gehoord. Nee, inderdaad. precies. Nog niet eerder uh, gehoord en niet eerder nee. uitgebracht. En die gaan wij vanavond draaien. Een primeurtje. Ja, uh, ja. Maar daar moeten jullie nog even voor geduld hebben. Eerst uh, Lie of a Mission gaat voorbij komen. Nog even snel uh, wat betreft uh, de videoclip. Uh, dat is natuurlijk opgenomen tijdens jullie 12,5 jaar jubileum. Je had het al gezegd. Uh, ja. Verschillende mensen hebben opnames hiervoor gemaakt. Uh, maar hoe is het idee voor deze clip? Precies tot stand gekomen. Uh, nou, we hebben al, wel, wel een of twee keer eerder een, een live-clip-nummer. We hebben Trapped Inside, hadden mm -hmm. we hadden een festival gespeeld in Tsjechië op Dead Coffee Party. Ja. Dus te gek ja. fest. Ja. Okay. Leuk fest. Echt, ja. echt te gek. Wordt ge, gerund door de gasten van Anime Torment, okay. wat een onwijze grindcore band is. En uh, ja, die zanger daarvan runt dit dat festival. Super gaaf. Denk een beetje aan de hout, zeg maar. De hout in Haarlem, maar dan ja. op een plein uh, okay. in Tsjechië. Ja, ja lachen. Super vet festival. Uh, gestaan daar met Distant onder andere. Een van de oh. beste uh, ja. Ja, uh, deadcore, metal deadcore metal bands metal band uit ja. Nederland. Echt ja. super vet. En, uh, Leuk hoor. Ja, ja super nou. gaaf festival. En daar hadden we heel veel beeld van. En daar heeft Jeroen toen een clipje van gemaakt, onze oude bassist. Ja. En nu hadden we heel veel materiaal op patronaat. En toen had ik contact met Nicky van Metal From NL. Uh -huh. Die dan weer de Metal Battle coverde. En dus Ja, weet je, zij is goed met video. Mm -hmm. Dus zij heeft dat clipje gemaakt. Oh, cool. Ja, Echt ga. heel Allee. tof. En tot slot, Live of a Mission, waar gaat het nummer over? Ja, live omission. Um, nou, dit is wel echt heel persoonlijk. Echt dat ik mezelf echt aan het verlogenen was. Uh, een jaar of 22 geleden voordat mm -hmm. ik mijn huidige vrouw ontmoette. Uh, dat je echt helemaal van de kaart bent. En echt gewoon niet meer, uh, niet meer jezelf bent. Jezelf niet meer kunt vinden. Ja. Uh, als je to, toegeeft, toe omit, zeg maar. En je jezelf verlogend, uh, mm -hmm. Ja, dit is wel echt heel persoonlijk geworden. Ja, niet zo kort en bondig ook. Minuten, uh, nee. Dus, nee. nee, hij is wat langer. Ja. Ja. Hij is, is wat wel langer. <laughs> <laughs> <laughs> ja, helemaal goed. Ja, ja, Dankjewel. Je Oké, <laughs> okay. we gaan hem uh, nu instarten. En uh, aansluiten natuurlijk de kort maar krachtige The Last Time. Gooi, de blijf me. luisteren. Yes. Wauw, opzet het hem, zal voort. 18 januari dit jaar kwam deze... kort en snel beuker uit. Ik laat me even... Ja, die schreeuwen die willen we nog even horen. <laughs> Ja, dat was niet. Ja, ja, ja, echt uh, geweldig. De oh. <laughs> last time dus van mijn speciale gasten van vanavond, Nonchalant. En ik zit hier nog steeds met gitarist en vocalist Maarten en en vocalist Pieter Slinks. Dit is jullie tweede en tot nog toe uh, laatste zinger van de nieuwe EP uh, Echoes of Yourself. Wederom een prettige kennismaking en strakke productie trouwens. Wie heeft de mixing en uh, productie uh, van alle tracks op de komende EP uh, voor zijn rekening genomen? Dezelfde man als uh, van de eerste? Ja, David ja, Haaseneger uh, ja, uh, ja. heeft de uh, mix en uh, master gemaakt en de uh, gedaan met David uh, voor de Drums en uh, Martijn en Emile van Traanbaart en Engermachine voor ja. gitaar en okay. zang. Mm Het -hmm. is eigenlijk hetzelfde, zo'n beetje... Uh, die eerste EP is wel door, door Laurens gedaan, maar yeah. de laatste paar nummers vanaf Trapped Inside... de afgelopen vijf, zes, zeven... Nou ja, de aankomende zeven nummers dus met, uh, met dat groepje. Okay. Zijn vrienden, zijn maten, ja. bandleden, want mm -hmm. uh, Martijn valt wel eens in bij ons. en ja. Daar nee. toeren we mee en uh, ja... Leuk. En, nou, en de EP is waar opgenomen? welke studio? Uh, gedeeltelijk bij ons in uh, gewoon in onze eigen uh, studio uh, in, in oh, okay. de bunker. in de, in de bunker. In de bunker. Ja. Ja. Okay. En gedeeltelijk bij Martijn gewoon thuis. Weet je, gecombineerd uh, met, een, uh, met een goede mix. Oké. Okay. Dus uh, ja. ja. Ja. En uh, hoe lang heeft de opnameproces en uh, alles eromheen uh, tot de voltooiing ervan eigenlijk geduurd? Nou, best lang. Ja, ja. best lang. <laughs> ja. <laughs> Agenda's vinden. Ik denk dat Erik, zoals altijd, het snelst klaar was. Die heeft zaterdag en zondag gedrukt. Zonder Red Bull. Ja, zonder Red Bull deze keer. Met ClickTrack ook overigens. Ja, dat was strakker allemaal. Ja, die was het snelste klaar. Nou ja, het heeft wel een paar maandjes geduurd, geloof ik. Ja, ik denk zo vijf maanden of zo. Zeker wel bijna een half jaar. Ja, eigenlijk wel. Daarna nog zang... Ja. Uh, steeds weer een week of drie, vier, vijf. Even we hebben we ook veel geluisterd deze mm -hmm. keer? In de auto, op je koptelefoon. Nee. Ja, en niet. Te snel. Uh, oh, doe maar. Ja. Ja. Nee, gewoon ja. even... Snel goedkeuren, maar uh, ja kritisch kijken daarna Ja, ja. ja. Dus nog een keertje doen. Een ja, ja. ja. ja, paar dingetjes ook uh, anders gedaan ook nog. Ja. Een keertje teruggegaan met de gitaren. Uh -huh. ook, een ook, avondje extra met de zang ook weer gedaan. Precies. En die feedback die je dan krijgt van uh, Martijn of van uh -huh. Emiel. Van joh, uh, doet het zus, doe het zo. Ja, weet maar ja. weet je, als je één nummer doet... En daar ben je dan een paar uur mee bezig, mm -hmm. zeg maar, hè, om het zo maar te zeggen. Ja. Omdat je ook wat dingen overnieuw gaat doen en dat nog. En dan, nou ja, dan heb je een hele rij, uh, wat je dan even. Uh, in een, nou, niet, niet in een korte tijd, maar wat je dan gedaan hebt. Mm -hmm. En dan kan je naar uitkiezen. Uh, ja. Maar het vermoeit ook, weet ja. je wel. Want als je daarmee <laughs> daar bezig bent, nou ja. Ja, dan weet oké, okay, prima. Nou, uh, dan gaat Maarten zingen, weet je wel. Dan je bent zo. Je bent er wel even mee. Bent er even mee. Ik denk dat er avonden waren dat wij vooral met zang wel echt drie vier uur bezig waren met. Zo. Herhalingje, extraatje, dubbeltje, nog een beetje ja. verdubbelen... een ja. beetje anders uitspreken. Ja, Vooral Emil die King. had heel veel creatieve ideeën, vond ik. Ja, ja, ja. Maar het is soms ook met de uitspraken. Hè? Ja, ja, ja. Ja. Ja. Niet door. Nee. Ja. Kun je het terugvinden? Ja, ja precies. Ja, we zijn ja, wel horen anders, hè? Ja, precies. Ja. Ja. En hoe kijken jullie er verder op terug? Zijn jullie tevreden met, uh, en trots op het resultaat? Ja. Ja, natuurlijk, ja. Ja, ja. wat ik net ook al zei: van je, je vindt altijd wel wat als ja. je gaat zoeken. Maar gewoon, he, alles bij elkaar zo, ja, ben, ik wel, ben ik er zeker wel te, tevreden over. Top. Ja, mooi om te horen. Jullie hebben het artwork ook nog niet uh, bekendgemaakt uh, tot op heden. Uh, wanneer gaan jullie deze aan de mensen laten zien? Al uh, enig idee? Ja, we zitten nog een beetje op twee gedachten te hinken. Of we doen een digital release alvast... voordat we de EP daadwerkelijk in mm -hmm. een liveshow uh, releasen. Met, mm -hmm. uh, met ook gewoon een, een koopbaar ja. ma stukje materiaal. Mm -hmm. um, of, of we doen het daar gewoon bij een EP-release zelf. Ja. Uh, dat moeten we echt even gaan bekijken dat met de, elkaar. Vooral bestekers. timing. Als we de show geboekt kunnen krijgen binnen een normaal tijdsbestek... oftewel ja. een beetje eind zomer slash mm -hmm. het najaar. Dan, dat dat lekker weer is. Ja. De locatie die we in ons hoofd hebben nodig eruit voor wat meer een festival bijna achter dan okay. alleen maar een showtje. Ja, We ja. willen echt een leuk feestje van maken... met ja. andere bands en andere vrienden. Ja. Doen en doen um, ja, en als je dat dan combineren is, het heel vet. Als dat niet lukt, ja, dan zal het gewoon een, een digital release... met een normale EP-release show ja, in de gave oké. zaal worden. Maar het doel is wel uh, ook fysiek uit te brengen. Ja, ook fysiek. Ja. En uh, ja, het artwork is echt, echt heel vet. Ja, is dat een beetje vergelijkbaar uh, met qua kleur en stijl uh, van ja, de, de single nog, releases? dat is eigenlijk een hele goede vraag. Ja. Uh, Dank je wel, Marcel, daarvoor. Graag gedaan. Graag gedaan. Uh, Hij heeft een gevoel voor een ja. kleine, Als je een klein Goed beetje dan. kijkt naar het artwork straks. Uh -huh. uh, de twee releases die je nu ziet. Uh -huh. Het is uh, een wolf en, uh, en, een, en een beer, uh, een beer skull. Uh -huh in het rood-zwart, die komen ja. uiteindelijk... uit een onderkant van een groter kunstrail. Okay. Waarin de, uh, nee, de, de, de, de... de titel... Echoes of Resolve, dingen die je achterlaat... dingen die je oplost. Mm -hmm. Vooruitkijken, al je die demons die je achterlaat. Dat staat echt ja. wel in het artwork. Echt okay. Dat herken je gelijk terug. Er komen ook t-shirts en zo van. Ik ben reuze benieuwd. Dus die worden nu gemaakt, het de, de nieuwe artwork. Want hebben geen enkel t-shirt meer. Nee. nee. We ah, okay. hebben nog een paar, maar oh. die, die, die, niet zoveel meer. Nee, jammer, jammer, jammer. Alleen maar groot. Ah. Is een beetje beschamend. En te klein. Ja. Ja. Ja. Geen niks. Esjes. Allemaal esjes. Oh, nee. we, we hebben ook geen stickers meer. Ah. Ja, we, nou, speelden laatst, we speelden laatst met, uh, met ja. hard, Hardcover. Ja. fucking goede hardcore ja. band met allemaal covers. Uh -huh. ja. Met allemaal oudgediende. Uh, uh, Toby en David mm -hmm. van Bring the Bloodshed. Standard Blood. van vroeger. Ja. ja. Uh, en, en, en ja, weet je, uh, we hadden gewoon uh, oh, geen shirtjes. Oh. En met, uh, met, uh, met, ja. uh, met de, de oud manua die nu Bone Ripper heette. Mm -hmm. Oftewel de, de Glashouwer-familie. Mm -hmm. We hebben nog twee shirtjes kunnen verkopen. Eentje eigenlijk aan iemand die dus hier op vakantie was. Ja. Of is. Ja. Of in ieder geval voor vakantiewerk had hij het over. Uh, ja. Een texaan. Een tekst oh ja, een Amerikanen. Amerikaan. Ja, die kwam helemaal terug, ja. Die ja, vond het okay. heel vet Die wilde persen en de shirt. Ja, ja, ja. ja. Dus, ja. Right. dus er moet nieuw artwork komen. Nieuw merch. Ik moet jullie helaas uh, onderbreken, heren, ja. want de tijd zit er uh, bijna op. Ja, Als cheers. we de nieuwe uh, plaat nog in willen starten, daar even heel snel wat over. Jullie hebben een uh, primeurtje dus voor mij geregeld. Ja. Om welk nummer gaat dit? Uh, de, welke ga je draaien? Alleone All All yeah. All ja. All is een ode aan, aan, aan, aan familie, ja. vrienden. Kennissen, je Vrouw, gezin, kinderen. Vrouwen, kinderen. Dat, altijd, dat wij als, als oude rockers. maar lekker op tour mogen, lol mogen maken, mogen spelen. En daar zijn we heel dankbaar voor. Ja. Alright. Heren, onwijs bedankt voor vanavond. Nou, jij ook. Graag gedaan. En uh, tot, uh, tot volgende week. Dan ben ik er weer met Ben van Rode, PlayerDaart Underground. Ik wens jullie een hele fijne avond. Voor jullie uh, wel thuis of Onwijs bedankt. En succes met uh, de carrière. De Jop, en alle. De mat. En voor uh, mijn laatste woorden... Uh, horns up and always stay metal! Muzzle! Tot de volgende week! Stap lekker!